Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Leers verwacht dat de immigratie aanzienlijk zal dalen... al is daar tot nu toe weinig van te merken. Het aantal asielverzoeken en gewone immigratieverzoeken... was in het eerste half jaar ongeveer even groot als vorig jaar. Volgens Leers komt dat doordat de maatregelen om de instroom te beperken... nog niet of kort geleden zijn ingegaan. De resultaten worden daarom pas later zichtbaar, schrijft hij aan de Tweede Kamer. PVV-leider Wilders wil dat de immigratie met de helft omlaag gaat. Maar Leers wijst erop dat in het regeer- en gedoogakkoord geen streefcijfers zijn afgesproken. Nederland geeft 4 miljoen euro noodhulp aan de slachtoffers van overstromingen in Pakistan. Staatssecretaris Knapen noemt de situatie zorgelijk. Vorig jaar werd het zuiden van Pakistan ook al getroffen door watersnood. De bewoners zijn de gevolgen daarvan nog niet te boven. Circa 1,8 miljoen Pakistanen zijn dakloos. 3 miljoen mensen zijn afhankelijk van voedselhulp. Eerder dit jaar maakte knapen bekend dat het potje voor noodhulp was leeggeraakt. Vooral door de hongersnood in Afrika. Maar nu heeft hij toch nog 4 miljoen euro kunnen vinden. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 geopend. De Nederlandse honkballers moeten het in de WK-finale tegen Cuba opnemen. De Cubanen plaatsten zich voor de finale dankzij een 8-2-overwinning op Canada. Gisterochtend zorgde Oranje voor een sensatie... door als eerste Europese ploeg sinds 1938 de WK-finale te halen. Dat gebeurde door in de groepsfase met 4-1 van Cuba te winnen. In de finale staan de ploegen dus opnieuw tegenover elkaar... Cuba is al 25 keer wereldkampioen geworden. Slechts 13 keer ging de titel naar een ander land. De finale van het WK Honkbal, dat wordt gehouden in Panama... is vanaf middernacht te zien bij de NOS. Het weer het is helder met plaatselijk mist en temperaturen rond het vriespunt. Verder wordt het een zonnig weekend met maxima van 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, is ready for Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug. Het is het vierde uur van onze uitzending. En het tweede deel, waar u natuurlijk met smart op zit te wachten. Van Zomeravonden met Peter Bualda. Ten tijde van dit gesprek was in ieder geval de Academica Literatuurprijs nog niet in de wacht gesleept. En de ACO-nominatie was ook nog niet bekend. En dat alles voor Peter Buwalda's debuut Bonita Avenue. Een familiedrama waarin onder meer de vuurwerkramp in Enschede in 2000 een grote rol speelt. We gaan snel verder met het tweede deel van deze bijdrage van de VPRO. Waarin Lotje IJzermans in gesprek is met de nu al veel geprezen schrijver. Welkom terug bij De Zomeravonden. We zijn op stap met schrijver Peter Buwalda... die vorig jaar debuteerde met de roman Bonita Avenue. De hoofdpersoon van het boek, Sim Sigerius, is rector magnificus op de Universiteit van Twente. Dus reed ik met Buwalda naar Enschede... waar we op een rustige zomerse dag rondlopen op de campus... en praten over succes, schrijven en literatuur. Wat me opvalt, is dat je zo ontzettend van boeken houdt. Echt houdt. Ja, Wat je dat houd, net ook ja. vertelde, van, dan lees ik drie alinea's en dan word ik alweer heel blij. Wat is literatuur voor jou? Nou, ik ben wel eens uitgemaakt voor een, voor een kille atheïst. Iemand zonder uh, ja, geen hoofd vast, uh, is nergens opgegroeid, uh, hecht niet aan steden... Uh, kent zijn vader niet, ziet zijn ouders niet zo vaak, weet je wel, zo iemand ontheemt. Maar dat is dus helemaal niet waar. Want wat ik met muziek heb, met literatuur nog meer, dat zijn eigenlijk een soort. Het is, het is nog net geen clever religie bijna. <laughs> nee, serieus. Dat, dat, wat er in, uh, in een echt goed oeuvre, bijvoorbeeld dat van Karel van Dreven, misschien iemand anders te noemen, of uh, een bepaald boon of uh, Nabokov zit, dat is. Zo geconcentreerd, en het is zoveel, en het is ook zoveel, vind ik, uh, levendiger vaak dan iemand van vlees en bloed. Ik denk als je Nabekoff zou kennen en uh, vijf jaar naast me zou wonen, dan zou je daar een hele bleke, ja, een beetje tragische herinnering aan hebben. Terwijl als je dat oeuvre achter, achterover hakt, zeg maar, dan heb je iets heel geconcentreerds en iets heel krachtigs en iets wat, wat ik nooit meer uit je geheugen wegvaagt. Dus toen ik op een gegeven moment erachter kwam dat je dat, als je leest, uh, meeneemt... tot je kunt nemen, uh, je kunt opslaan in je geheugen... ja, toen was ik verkocht. Toen dacht ik echt van, nou, als je de, de goede oeuvres te pakken hebt... Dan, heb je, dan leer je mensen kennen op een manier die je nooit meer in het, in het echte leven zult, uh, zult meemaken. ben ik bang. Dus uh, veel schrijvers wordt, uh, wordt overgezegd, die staan niet in het echte leven... want ze beschrijven het leven... Maar jij leest het leven liever dan dat je het leeft. Nou, het, het gelukkig is natuurlijk niet of-of. Uh, ik, ik kan niet zonder echte mensen uiteraard. Maar de, de aanvulling... Ze uh, het het concurreren bijna. Ik vind, ik vind uh, de stem van, van, van iemand als, als uh, Karel van Treven of Philip Roth... Is, is zo manifest in mijn uh, hoofd... omdat ik ze gelezen heb en herlezen heb... dat dat van een grotere invloed is dan uh, een of andere vriend of zo die ik eens in een maand spreek. Over niks vaak. Spijt me. Jij, het lijkt niet dat of, of ik geen normale contact heb met mensen. Dat is natuurlijk niet zo. Het maar... klinkt een beetje zielig. Nee hoor, helemaal niet. Maar. Uh, nou, ze zijn. Wat, uh, ja. Je zegt. Hun stem is zo manifest. en zo uh, uh, invloedrijk op mijn leven. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? In hoeverre is bijvoorbeeld iemand als Karel van Dreven. of Philip Roth. Uh, een invloed op je leven? Nou, Waar uitzicht dat in? Nou, Karel van Dreven, bijvoorbeeld. Uh, de helderheid van zijn manier van denken, hè? dus de redenatie die hij dan op papier opzet, die je dan leest, daar klinkt ook tegelijkertijd een hele grote, of hele sterke persoonlijke kleur in door. Dus iemand vertelt je iets heel slims eigenlijk, op een huistuin en keukenmanier die als je die man, als hij dat aan de keukentafel aan je had verteld, met dezelfde concentratie en dezelfde stijl, dan was je volgens mij, vind dan achterover van verbazing. Alleen het gebeurt in het echt nooit, want hij heeft, over die alinea heeft hij waarschijnlijk een uur of drie, vier gedaan, als het niet langer is. Uh, dus je, snap je wat ik bedoel? Ja, die concentratie, een, dat, je, dat... Je krijgt eigenlijk een soort shot van menselijkheid als je iets goeds leest. Dat is het eigenlijk. Een soort uh, concentraat van, van, van, van menselijkheid, dat is het. Dat is literatuur, dat is goed. Als slechte literatuur is, ben je ook zo weg. Dan weet je hoe snel je je uit de voeten moet maken. Ja, het, is. het is een soort druk. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Ja, ik heb het ook nooit zo eerder, omdat jij mij dwingt om dat zo te verwoorden, kom ik op dat idee. Ik heb het nooit zo eerder bedacht eigenlijk, maar voor mij is dat wel, uh, ja. ik denk dat dat het is. Maar dat is ook het mooie, dat iemand zich terugtrekt uh, en via doet over iets wat jij in twee dagen leest. Dat is ook best wel gek. Ja, word dus je dat... daar als schrijver niet gek van, dat je nu weet... Uh, dit tweede boek moet er komen. Nou, laat het iets dunner zijn dan het eerste. Dan werk je er geen vier, maar tweeënhalf of drie jaar aan. Mm -hmm. En ik lees het in, in, in twaalf avonden voor het slapen gaan uit. Ja, dat, dat, zou, dat zou heel frustrerend zijn als jij de enige was die het las. Maar dat, als je <laughs> ik denk, al die twaalf uurtjes van al die 25.000 mensen tot dusver, als ze het al allemaal gelezen hebben, optelt. Misschien kom je er al op vier jaar uit of zo. Misschien is dat het wel een mooi kwotum. Of een schrijverschap slaagt. Nee, of je genoeg leesuren kunt verzamelen... die dan de tijd dat jij eraan besteed hebt... dat je die kunt wegstreven. Dat is een mooi streven. Ja, dat is wel een mooi streven. En als je dan nadenkt over iemand als uh, Beethoven of zo... hoeveel daar al naar geluisterd is. Of Elvis. Elvis, ja. Oh ja, die Hardback uh, Hotel heeft hij 2,5 minuten over gedaan. Die, uh, die lul. Dat is wel een held van je, toch? Ja, natuurlijk. Ja, dat is absoluut wel een held van mij. Ja. Hoewel het zich op een heel ander niveau afspeelt... Nou, het helderdom is even groot. Maar dat, dat heeft veel meer met onderbuik te maken. Dat, dat is inderdaad het feit dat hij dat in 2,5 minuten heeft ingezongen. Dat nummer, wat ik al. Uh, nou, ik, zou, ik zou best willen weten hoe vaak ik dat al gehoord heb. Het zou best wel eens uh, tegen de 500 kunnen lopen of zo. Of, of nog wel meer. En het gaat nooit vervelen. Toen voor hem is het alleen maar 2,5 minuten geweest. Maar is het ook een concentraat? Ja, dat, nee, dat is gewoon een soort explosie van talent. Vind ik. Dat, dat, ja. Dat uh, geldt niet alleen voor hem, maar ook over andere muziek. Maar bij hem heb ik dat nog, nog meer op een of andere manier. Dat, vind ik, dat heeft zoveel energie in zich. En uh, het is zo raak. Het is ook zo houdbaar kennelijk, want het is al 50 jaar oud. Ja, dat is daar en daar is ik echt versteld van. Het is ook leuk dat we dat kunnen horen. Ik, ik ben luister veel naar klassieke muziek, daar hou jij niet van. Maar ik wel inmiddels. Ik vind het echt fantastisch. En wat ik heel eng daaraan vind is dat zo'n Mozart, die pianoconcerten van hem, die ik heel goed vind en ik niet alleen, die heeft hij vaak zelf maar één keer gehoord. Ja, want er was geen opname, er werd niks opgenomen. Hij moest een heel orkest zeg maar, bij elkaar krijgen om dat uit te voeren. En dan was dat gelukt, dan had hij een ween in een zaal. en dan kwamen er mensen naartoe en dan had hij het gespeeld. Maar de volgende keer wilden ze wat anders horen, die mensen. Dus moest hij weer een nieuwe schrijven. Dus het feit dat ik dat al zeker honderd keer vaak heb gehoord... dan die arme man zelf, dat is toch onbevattelijk eigenlijk? Dus ik echt, uh, dat is echt van die dingen waar als je bij stilstaat. en dan zeker als je bedenk dat, dat Beethoven de helft van zijn oeuvre niet eens gehoord heeft... omdat hij doof was. Oh, Beethoven. Ik dacht ja, dat, dat je dat... nog over Mozart nee, had. ik was alweer een. En, en, en, uh, en of, uh, als je moet kiezen, Mozart of Elvis? Uh, ja, dat, als je, ja, dat vind ik best wel moeilijk, weet je dat? Erg, hè? Had je niet verwacht van mij, nou, ik begin de een beetje te neigen naar dat soort uh, knakkers. Maar uiteindelijk, de diepste liefde is natuurlijk de eerste. Oude liefde roest niet een soort brandnetel die erg staat. Die hele elvis. Dus de, dat wordt toch wel de elvis. Well, my baby Oh, though it's always crowded, you still can find some room For broken-hearted lovers to cry there in the gloom And be so lonely, baby, oh, and so lonely make oh, be so lonely, and so lonely, and they could die Now the bellhouse tears keep flowing And the desk clerk's dressing black Well, they've been so lonely Street, they'll never, we'll never look back and think you're so, you so lonely, baby. Well, they're so lonely, when they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. or just take a walk down on the street to Heartbreak Hotel, where you will be, But we'll you think you're so lonely, baby. Well, you will be lonely. He'll be so lonely you could die Umnas. We bevinden ons hier in uh, het zwembad. Heet, uh, Piranha? Ja, of het heet niet? Piranha. Dat is uh, de zwemvereniging. De studenten zwemmers zijn dat. We hadden hier Marleen Veldhuis, die, uh, die heb ik hier nog wel eens geïnterviewd. Die uh, komt uit dit zwembad. Oké. Okay. Ken je toch wel, die uh, Olympische... Ja, nee, ik uh -uh. bent niet thuis in de zwemsport. <laughs> geen thuis, niet thuis in <laughs> geen enkele sport. <laughs> Oké. Okay. Nou, zij is echt een, een van onze topzwemmers. Nou, hier, is, hier is dus echt helemaal niets veranderd. Maar hij is zelfs het gras niet gemaakt. <laughs> niet hier. Wil je hier zitten? Ja. Okay. We zitten hier aan een, aan een picknicktafel op een glooiend gazon... aan de rand van een zwembad... waar enkele studenten en of docenten hun dagelijkse baantjes trekken. Zoals jij dat vroeger ook deed, Peter. Ja, het dat was, dat was leuk van die campus toch wel dat, dat je er alles hebt... Dat ja, heb ik het uh, al eerder gezegd, hè, in de microfoon. Maar het is een soort secte, sectarische uh, vrijstaatcampus. Je kunt er alles doen. Je kunt, je kunt gewoon, uh, inderdaad. Er zijn ook mensen die gewoon oud worden, die hun pensioen halen. Dus in principe hoef je nooit de campus af. Nee. Je kunt ook sporten. Jij hebt hier gewerkt uh, na je studententijd. Laten we even teruggaan naar uh, wat eerder... Ja, je hebt verteld, hè? dat heb je ook vaak verteld... naar aanleiding van Bonita Avenue... dat je zelf uit een uh, samengesteld gezin komt. Een stiefbroer, een broer, een moeder en een stiefvader. Um, wat voor een huis kom je uit? Wat was dat voor huis waar dat samengestelde gezin... Uh, en dan bedoel ik niet het huis, uh, het bouwwerk... maar hoe, hoe ging dat bij jullie thuis? In ons thuis was het uh, een zoete inval. Het was heel chaotisch... Um... Ik, ik kwam uit, uh, uit, uit Blerik, dat is bij Venlo, daar kom ik vandaan. En de vriendjes die ik altijd had, dat waren altijd jongetjes met hele georganiseerde ouders. Bij, ik, ik ben wel eens bij vriendjes uh, thuis aan het spelen geweest, dat dan op een gegeven moment vader en moeder een jassen aandelen en dan gingen ze naar de ouderavond. En dan kwam ik erachter dat ik dat helemaal niet vertelde tegen mijn ouders. Dus mijn ouders waren dan niet op de ouderavond. Toen kwamen ze terug en dan zeiden ze ook van, hé hey, Peter, jouw vader en moeder waren er niet. Dan was ik dan vergeten om een briefje te geven of mijn ouders waren het zelf vergeten, dat kan ook voor. Of, en, en er staat ook nog deur op slot bij ons en uh, alles was stuk. Uh, als ik het schooljaar begon, dan kwam mijn vader in zijn overal uh, van het werk nog even... Wat voor werk deed hij dan? Die werkte in een fabriek, die was uh, een staalharderij. En daar uh, was hij een soort uh, voorman op een afdeling... Uh, waar hele grote over stonden, waar dan staling ging. Dus die liep in de zomer altijd overal een overwall aan, zonnekleren eronder, met oordopjes in, echt uh, handen uit de mouwen. Dat is echt een, echt een uh, harde werker. Maar die vergat dan bijvoorbeeld om de boeken van schoolfondsen te betalen. En dan, iedereen die had, al die andere kinderen, was dat dan wetjes geregeld. En ik moest dan wachten, er stond een kruisje achter mijn naam. Tot mijn vader dan van het werk kwam met een, een bruin zakje waar dan het geld in zat. Zo'n soort gezin Ja, Rijf, dat was leuk, je stiefvader, hè? dat en... ja, dat was mijn stiefvader ja dat, dat was een uh, zootje ongeregeld ergens dan gingen we gingen op vakantie met een, uh, een lelijke eend en dan kwamen we terug met een daf en die lelijke eend ging dan gewoon geheid kapot onderweg en dan moesten er ergens langs de kant van de weg een andere auto uh, worden geregeld en dan laden we alles over en kochten we die auto daar en dan gingen we daarmee verder best wel ja en wat was jij voor kind um... En lezen? Nou nee hoor, ik was ook wel gewoon een, echt een buitenspeler. Ik, ik, ik heb ook op VWO, uh, dacht ik dat ik natuurkundige zou worden, dat ik natuurkundige ging studeren, heb ik ook gedaan, zes weken. Maar lezen dat deed ik uh, toen niet. Ik, uh, mijn eindlijst uh, bij Engels moest ik een mondeling doen en toen uh, had ik alle films gekeken. Boekenfilming? Ja, boekfilm, ook One Vloer over the Nest. En toen had die leraar, Valk, die had één test. En dan vroeg hij uh, aan iedereen die de One Flew over de Nest zei te hebben gelezen. Van wat, vertel mij eens iets over de ouders van de Indiaan. En dat zit dus niet in de film. Ze <laughs> zit helemaal niks over in de film. Dus toen vroeg hij dat zo aan mij. Toen dacht ik echt bij mezelf van fuck, nu heeft hij me te pakken. Maar ik moest wel iets zeggen. Dus zei ik, weet je, ik dacht zo'n na misschien heeft hij wel een blanke vader en een Indiaanse moeder. En dat zei ik. En dat klopte. En toen zei hij van fantastisch. Nu weet ik zeker dat jij van een boek genoten hebt. En te ik naar acht. Maar ja, dat is echt zo'n verhaal uit de oude doos. Ik, ik las vroeger wel hoor, toen ik uh, klein was, maar daar ben ik op een gegeven moment mee opgehouden. Ja, want je hebt het nu over de tijd. Uh, uh, hoe oud was je toen je ouders gingen scheiden? Uh, vijf, zo, vier of vijf. Heb je überhaupt herinneringen aan je eigen vader? Uh, nee, heel weinig. Want, uh, ik, weet, ik weet ook niet of wat ze van een foto komen, de beelden die ik heb, of dat ze echt zijn. Um, ik denk ook als tot je vijfde, ja, dat, je onthoudt gewoon vrij weinig uit die periode. Ik weet ook wel dat hij wegging, dat hij de straat uitreed met een grote verhuiswagen. En dat ik vroeg waar hij heen ging en dat mijn moeder zei dat hij op vakantie ging. En dat ik dat gewoon voor lief nam. En hij bleef zo lang op vakantie dat ik dat weg een beetje vergat. En op een gegeven moment dat mij informeerde. Toen was hij gewoon weg. Dat, ja. Dus je bent niet opgegroeid in een huis vol ruzie... Uh, waar dat op een gegeven moment de boel escaleert... en, en je vader met een uh, groot drama vertrekt. Het was, het was, nee. Je had het niet eens door? Nee, ik had het niet echt door. Uh, maar ik had wel door dat ze uit elkaar waren gegaan. Dus ik had wel, toen mijn stiefvader trouwde met mijn moeder... had ik wel een soort antennes op mijn hoofd uh, geïnstalleerd voor ruzie. Dus als ze ook maar even... We zaten met z'n drieën televisie te kijken, mijn broertjes en ik. En mijn ouders zaten aan de tafel. En als het dan een onvertogen woord viel... Dan ving ik dat meteen op, was ik helemaal gericht en dan vergat ik de televisieuitzending, televisie uitzending. van gaat het wel goed daar, ik wilde niet dat het nog een keer zou gebeuren. Dus het heeft wel degelijk veel indruk op je gemaakt? Ja, ik had wel in de gaten van uh, mensen kunnen dus zomaar uit elkaar gaan en dan verdwijnen. En jij hebt je vader nooit meer gezien sinds die dag, uh, van die verhuiswagen? Uh, nee, Ja, ik geloof dat hij het eerste jaar nog wel eens een keer op uh, verjaardag kwam of zo, dan kwam hij een cadeautje brengen. We zijn er nog eens een keer een weekend heen geweest, mijn broertje en ik, dat was geen succes. En dat stierf eigenlijk heel snel af, die uh, kent rekening of wat dat was. Dus ik denk sinds mijn uh, zesde of zo ik het niet meer gezien. En ook als kind nooit meer naar gevraagd? Nee, nee, nee. en dat kwam omdat uh, mijn stiefvader zo uh, enthousiast was. En ja, hij vond het gewoon een, uh, een, een heel leuk iemand. En dan word je ook een soort loyaal. En dan, Denk je ook van ja, wat hebben we nou nog voor zin om uh, nog een of andere iemand die, uh, waar we nooit wat over horen of van zien, die er nog in te betrekken? Zoiets, heel opportunistisch ook wel weer ergens. Is, is, uh, is het ook een soort. Uh, ik, je hebt tot op de dag van vandaag je vader niet gezocht. Je hebt verteld dat, uh, dat je ex-vriendinnen wel moeite deden om je vader te vinden, maar dat hij jou niet echt interesseert, toch? Ja. Is dat dan ook een soort uh, loyaliteitsconflict? Ja, dat, ja, eigenlijk is dat. Zo ontstaan, want tijdens dat ik gewoon nog bij mijn ouders woonde, vond ik het gewoon geen pasgeven om uh, daar interesse in te hebben. Uh, had ik het toevallig ook niet heel erg, maar ik, ik, ja, ik vond het wel een soort verraad om hem, uh, ineens zo met de mededeling te komen: of ik Ga eens even mijn echte vader op zoek of zo. zo. Zo kwam het niet eens in mij op, om die reden. Ja. En, dat is, en als dat eenmaal zo is, dan word je vanzelf steeds ouder en wordt het steeds gekker eigenlijk in je beleving om dat ineens anders te gaan doen. Dus ik denk dat het meer een soort halve balorigheid is ook om het niet te doen... dan dat het nou een hele doordachte keuze is. Balorigheid? Ja. Het, het, ja. We hadden het net ook over de luiheid, toen de microfoon even uitstond. Het, zit ook, het heeft ook een gemakzuchtig, gemakzuchtige kant. Zo is het goed. Zo is het goed. En uh, waarom zullen we dat nou ingewikkeld gaan maken? Zonder dat je de uitkomst uh, daarvan van tevoren kent dat wat ik al eerder zei over dat, ik, dat mijn... Uh... Ben je ook niet soort boos? Nee helemaal Van niet. je moet niet denken dat ik jou ga zoeken als je mij niet eens opgezocht uh, nee, hebt. Nee, opgezocht nee. ik heb geen uh, vrevel of voeging of zo. Ik, ik, ik kan me best voorstellen dat dingen lopen zoals ze gelopen zijn. En ik, ik, ik ken hem niet, dus ik heb ook geen reden om te denken dat ik hem niet mag of zo. Maar ik heb ook geen reden om te denken dat ik hem bijzonder zal mogen. Nee, ik, maar ja. kinderen hebben toch de neiging om zich, om zich door hun vader en moeder verzorgd te willen weten. Ja, maar daar heb ik dus al vrij snel uh, daar andere ideeën over uh, ontwikkeld. Ik, ik, ik heb vanaf mijn achttiende ook, uh, toen ik ging studeren, heb ik dat gewoon mezelf betaald, mezelf geleend. Um, ik geloof eigenlijk wel dat je jezelf uh, moet vormen, jezelf. Natuurlijk, tot je achttien, als je bij je ouders bent, is het leuk als, uh, als, ze, als ze je best voor je doen. Dat hebben ze absoluut gedaan, maar je bent wel een beetje een met iemand. Ik zei er straks, uh, toen we hier naartoe reden, hè, hadden we het over films en zo. Ja. En, en welke leuke films we allemaal gezien hadden. En toen zei je, ja, maar ik denk ook anders over... Uh, oh, nee, het ging over boeken. Ja. Uh, ik denk ook anders over ouders en kinderen dan de meeste andere mensen. Ja. Wat, ik dacht, ik ga er niet op in. Ik vraag het straks nog wel even. Ja, ja, Wat bedoel ja. je daarmee? Nou, dat, dat is, dat is, dit, dit eigenlijk, uh, dit wil ik daarover zeggen. Dat ik, uh, ik heb het idee dat uh, je als mens eerder verwantschappen uitkiest als je slim bent, dan dat je ze laat aanleunen. De, de verhalen van mensen die hun leven lang worstelen met een, met een vader die hen niet ziet staan, dat, dat, dat, dat begrijp ik niet. Als, als ik een moeder of een vader zou hebben die mij niet ziet staan, dan zorg ik iemand, dat ik iemand vind die mij wel ziet staan. Zo simpel is het eigenlijk. En als mijn vader, en dat is in mijn geval niet zo hoor, maar stel voor dat mijn vader niet inspirerend zou zijn of, of, of vervelend of, of afkeurend, dan zoek ik iemand die mij wel inspireert. ...en die mij goedkeurt. De wereld is vol met mensen en uh, verwantschap is, uh, is maar één verband dat je kunt leggen. Zo. Dat is ja. ook een beetje een overlevings, overlevingsstrategie natuurlijk. Want als je gewoon wel goed, heel goed contact hebt met je echte vader, dan kom je misschien niet eens op dat idee. Maar... In je boek speelt het ook een grote rol, hè? Nature of Nurture. Dat is ja. eigenlijk wat de discussie altijd is. Hè? Zijn dingen aangeleerd of aangeboren? Ja. Um, Siem Segerius houdt van zijn stiefdochters alsof het zijn eigen kinderen waren. Sterker nog, hij houdt waarschijnlijk veel meer van hen... dan van zijn moeilijke zoon, Wilbert. Oh, gegarandeerd Bildert. zelfs. Ja. Ja. Ja. Wat ik me ook heel goed kan voorstellen... Um... Het plaatje dat je per se van je kinderen zou moeten houden... Ik denk dat je dat in het begin sowieso doet natuurlijk. Maar stevig dat je kind uh, iets vreselijks doet. Het is echt iets vreselijks. Hè? Dus dat kun je van heel klein naar heel groot uh, maken. Ja, ik, bedoel... ik denk dat als mijn kind iets vreselijks doet... dat ik nog steeds heel veel van hem hou. Uh, Oké. Okay. Uh, en als het uh, Robert M zou zijn? <laughs> ja. Of als het... Uh... Adolf uh, Hitler is, of uh, Eichmann, of uh, Himmler, of uh, Videla, of. Uh, ja, Verzin maar iemand, Dutroux. Er zijn altijd. Er zijn ook mensen van wie je, je het beter niet kunt houden, wel. Of die dat niet verdienen, of niet. Uh, maar goed, dat is, dat is een andere discussie. Ja, Laten we nog heel streng, eventjes. omdat het zo met je boek te maken heeft, ja. over nature-nurture. Uh, voor jou is er dus geen, uh, geen twijfel over mogelijk. Voor jou gaat het om nurture. Ja, nee, het gaat mij om uh, gedrag. Als iemand die, met wie ik uh, genetisch verbonden ben zich volstrekt misdraagt... dan vind ik het, het, het, het, het, het verband kan dan net zo goed worden opgeheven eigenlijk. Dat meer. Dus waarom zou je bij iemand die jou... In het klein gebeurt het ook veel, hè. Uh, ouders die hun, uh, hun kinderen gewoon dwars zitten voortdurend. Van, van, van misbruik, in het ernstigste geval, tot en met... Uh, Negeren of afkeuren, of het altijd beter weten, of, of een kille verstandhouding. Waarom zou je daar je hele leven in je oren naar laten hangen? Dat meer. Van alleen maar omdat je genetisch verbonden bent. Dat vind ik een slechte reden. Ja. Maar als iemand die genetisch met jou verbonden is zich juist heel positief gedraagt, of, of uh, ermabel uh, is, ja, dan, dan, kan het, dan versterkt het meteen natuurlijk. Mijn broer heb ik uh, heel goed contact mee. Ja, dat, dat, ik, is dat je echte broer of je stiefbroer? In dit geval heb ik het over mijn echte broer. Dat is een beetje gegroeid de afgelopen jaren. Ik merk wel dat omdat het dan mijn broer is dat het ook weer een extra dimensie heeft. Dat weer wel. Het werkt wel twee kanten op misschien. Ja. En voelt dat anders dan je stiefbroer? Dat is een nare vraag. Maar... Nou, ik heb eigenlijk... Uh, nee, dat is eigenlijk nooit zo geweest. Er, toen we nog thuis woonden was het echt wel uh, gelijkelijk. Het voelde even goed. Uh, sterker, mijn stiefboer was even oud als ik. Dus wij maakten ook wat meer dingen mee die, uh, ja, die, die bij de leeftijd horen. Dus dat we al samen op Judo. Mijn jongste boer, mijn echte boer, die ging er wel heel snel vanaf, Terwijl wij samen op zeg maar, die uh, Judo-tijd doormaakten. Dus we waren best uh, nou, goede vrienden eigenlijk. Maar ja, ik ben eigenlijk Manuel Michael, mijn vader Die, die wonen nog in, in Venlo alle twee. Ze zijn eigenlijk iets meer op elkaar betrokken dan ik. Ik ben eigenlijk degene die de Randstad uh, heeft uh, opgezocht. Dus het heeft niet zozeer te maken met of het nou een echte boer is of niet. De verstandhouding. Uh, um, voor Siem Sigirius en voor Joni heeft het eigenlijk ook heel veel te maken, hè? Van, uh, Of heel weinig, uh, met hun gevoel voor verwantschap van doen. Ja. Een genetische verbondenheid of niet. Dus het is wat dat betreft close to home. Ja, nee, dat, ik heb wel uh, voor dit verhaal wel geput uit die ervaring. Ja. Dat bedoel je toch? Ja, nee, zeker. De, dat gezin zoals het is, uh, Joni en uh, Janice het zijn dat jongste meisje. En dan die Wilbert op afstand. Wij hebben ook zo'n soort gezin. Alleen is mijn stiefbroertje lang geen Wilbert. En ben ik geen meisje, is mijn broertje een jongetje. Maar de, de, de diepe... Um, Emoties daar omheen zo van wat vind je nou van zo'n man die erbij komt en uh, hoe kijk je er tegenaan, hoe hij zich opstelt dat heb ik allemaal uit eigen ervaring en ik vind het juist ook heel bemoedigend en ook wel mooi dat iemand die dus niet uh, die plicht heeft omdat hij jezelf verwekt heeft, toch die rol kan uh, opeisen of opeisen, kan uitvoeren Dat, dat heeft wel iets nobels toch? Ja, dat, dat vind ik heel nobel hoor, en ook leuk dat het ook gewoon zo kan uitpakken, dat het ook zo aanvoelt als uh, uh, is vaderlijk. Freshly painted <laughs> Yeah. Met Lippy Kids. U luistert nog steeds naar de avonden, waar Peter Buwalda ons meeneemt over de campus van de Universiteit van Twente. En inmiddels is uh, de zon al een beetje onderaan gaan en gaan we op zoek naar uh, het studentenrestaurant. Um, even zien. Voor mijn atrium kon je vroeger eten. Ik loop gewoon die kant uit. Ja, als uh, Sigirius uh, verleid wordt door, dat, uh, door de Isabel Ortel. Dat is in dit uh, zaaltje? Een uh, kleurig zaaltje. Met een hoog plafond met kroonluchtertjes eraan en een uh, bistro interieurtje. En uh, daar gaan we zitten. Is dat wat? Ja. Je bent nu uh, aan een uh, nieuwe roman bezig, Peter Bewalda. Die vorige heb je vier jaar aangeschreven. Laten we het eens hebben over dat vak, schrijven. Hoe dat werkt bij jou. Um, Bonita Avenue begon ooit met de gedachte: van hoe zou het zijn? Nou, we hebben het er net allemaal over gehad. Over welke gedachten daar nog meer bij zaten, en welke drang en ambitie. Um, waar is dit nieuwe boek mee begonnen? Het um, nieuwe boek, het idee ervoor. Uh, nou, ik, ik, tijdens het maken van vorige uh, had ik nooit een idee voor geen ander boek. En toen dacht ik even van, oh jee, ik zal toch niet zo iemand zijn die maar één boek in zich heeft. En toen uh, had ik het laatste woord doorgebeld aan de, da, o, aan de redactie. Dat uh, was trouwens, godverdomme, daar moest nog ergens tussen. <laughs> dat was het laatste woord dat ik heb uh, geschreven. En toen ineens, uh, echt een half uur later had ik een nieuw idee... Heel gek. In één keer uh, ik geloof ik niet in dat soort uh, flauwekul, cool, maar het was echt zo. Na een half uur ik een een nieuw idee. Echt een goed idee. Ik zat in de bus naar mijn uh, vriendin, Amsterdam, uh, in de tachtig. Kijk, wat goede idee heb ik gemerkt. Heb ik het een beetje uitgewerkt, op haar getest. En ze vond ook meteen, nou, dat is echt een heel goed idee. En dat heb ik uh, vastgehouden, dat idee. Uh, een beetje aangekleed de afgelopen jaar. Want ik heb gemerkt, eerst, eerst vond ik het heel vervelend dat ik minder schrijftijd heb omdat ik bijvoorbeeld nu, deze dag, of uh, mijn optreden in een boekhandel, of uh, theater ben ik ingewezen. Dat zijn allemaal schrijfdagen waar dat vroeger. Maar ik had hem toch nog niet kunnen schrijven. Want ik kan pas beginnen uh, als ik precies weet wie het zijn, uh, wat hun verleden zijn, uh, wat ze met elkaar te maken hebben, die mensen, die personages. En ook de plot of het verhaal, dat moet ik echt, wel echt in de stijgers hebben. En dat kun je tussendoor best goed doen. Dus ik heb op maar dag... vertel even hoe je dat doet. Ik had al die hoofdstukken de eerste keer geschreven. Toen las ik het terug. Toen vond ik het verschrikkelijk slecht. Dat was een jaar of drie of zo. En toen had ik s'avonds een afspraak met Hans Munsterman, Dat is een vriend van me. En ik zei tegen Hans van Hans, ik heb het teruggelezen. Ik vind het zo slecht. Kun je me helpen? Toen zei hij nee. En toen ben ik al die hoofdstukken een cijfer gaan geven. Van uh, gewoon rapportcijfers. En dat ging dan echt van een 3 van een tot uh, het beste hoofdstuk had ik een 8 voor over. En alles zat er verder tussen. En toen heb ik ze de, de, de twee jaar erna opgewerkt tot ze allemaal een tien waren. Op een gegeven moment had ik één 10 ertussen zitten. Uh, en, en dat werd, werd het eikpunt. En die andere, Welk hoofdstuk was dat? Dat was het hoofdstuk, uh, het, e het hoofdstuk wat het eerste op pijl was, was hoofdstuk 7. Uh, dat is het hoofdstuk dat ze samen met uh, Joni samen met Boudewijn Stol naar uh, Berkeley gaat en dan bij die buurvrouw, uh, uh, haar oude buurvrouw, zit. En nu vind ik dat niet meer het beste hoofd, maar lang was dat uh, het eikpunt. Tot ik ze allemaal op een, uh, op een tien had. En dat was een hele slopende uh, ja, herschrijfperiode. Echt. Dat ging heel langzaam soms met halve puntjes en zo. Wat gebeurde er met je toen je teruglas na drie jaar schrijven... en dacht, fuck, het is helemaal niet goed? Ja, ik had in mijn hoofd een soort mentaal plaatje van het verhaal. Ik had het nooit helemaal integraal gelezen. Ik heb het ook nooit helemaal integraal kunnen lezen, omdat het me toen zo tegenstond. En daarna heb ik alleen nog maar delen zeg maar, opgewerkt en herlezen. Maar toen ik dat dus las en zag hoe slecht het was, naar mijn eigen smaak, toen moest ik huilen. Serieus. Het echt... was ik zo kapot. Ik was er zo kapot van. En als ik nu eraan terugdenk, krijgen we bijna diezelfde emotie terug. Helemaal verslagen gewoon. Toen heb ik, in, denk ik een dag of vier, vijf heb ik voor pampers gelegen op de bank met een schrift, nadenkend over hoe ik het dan zou kunnen veranderen? Hoe ik het zou kunnen verbeteren, of dat überhaupt erin zat. En waar dan de fouten in zaten, toen heb ik een checklist gemaakt van een bladzijde of drie, vier met allemaal dingen die beter moesten. Toen heb ik dus die cijfers heb ik uitgedeeld um, en toen ben ik op een of andere manier maar weer opnieuw begonnen. Gaan. Dus niet met een boek overnieuw schrijven, maar elk hoofdstuk. Ja, heel serieus, dan van een drie proberen te verbeteren tot, uh, tot een voldoende en daarna naar een tien. Wat waren het soort dingen wat je slecht vond? Wat vond je slecht van jezelf? Heel vaak is het, uh, was het in mijn geval toon. Toonkwestie. Dat het bijvoorbeeld uh, te, te, te joviaal of te, te plat of te boertig of te, um, te ordinair of te, te sloom gewoon of te. Dus, de toon vooral, maar ook heel veel constructiedingen. Gewoon dat iets veel te lang was, of uh, dat er geen pointe in zat. Of op de verkeerde plek in het boek kwam het nog wel eens voor. Um, niet goed gedoseerd. Eigenlijk alles wat je kunt verzinnen. Maar ja, echt alles. <lacht> echt, maar dat is echt een rampzalig moment, als dat. Dat ik echt, ook echt wel dacht: van, misschien kan ik het wel niet. Misschien is het gewoon één grote... Mijn broer, die uh, een beetje een cynische uh, manier van humor heeft, die ze nu en dan... Die, die zei op een gegeven moment Peter, zei hij, na drie jaar. Dat was met kerst. Wat nou als het één grote narcistische wensdroom is wat jij aan het doen bent? Dat zei hij. <laughs> en dat dacht ik wel even dat dat zo was. Toen ik dus het boek opnieuw aan het lezen was. Ik dacht van, ja jongen, je vergist je gewoon. Je kunt er gewoon helemaal niets van. Maar het leuke is om jezelf dan toch uh, zo hard onder je reet te schoppen eigenlijk... Dat je... Ja, het onderste kan gaat zitten halen dan maar met de moed en wanhoop. Ja, dus met de moed en wanhoop ben je daar overheen gegaan. Maar even terug nu naar de methodiek. Uh, je verdeelt het boek, het toekomstige boek in hoofdstukken. En daar ga je bedenken, wat moet erin? Ja, ja dus het werkt echt wel met delen toch gewoon mij. Ja. Dat je duidelijke soort etappes hebt die je moet afleggen. Niet zo kort als, als ik wel eens zie... Bijvoorbeeld in dat nieuwe boek van, van de heide, Tonio. zijn dus die hoofdstukjes soms een half bladzijde lang. Ik, ik wilde wel hele lange lijnen. Wel hoofdstukken van uh, 10.000 woorden, zoiets. Dat is uh, een normaal boek, is dus, uh, een bladzijde of 35 of zo. Um, en nu zelfs een nieuwe boek hebben uh, besloten om de hoofdstukken nog langer te maken. Dat je dus een langere spanningsboog in het hoofdstuk uh, probeert uh, aan te brengen. Dus dat worden hoofdstukken van een bladzijde of 60 elk... Dat vind ik ook wel een mooie uitdaging. Want ik heb wel gemerkt dat het. Het is, het is moeilijker om, om als een Goes, zeg maar zo'n beetje, zo'n hoofdstuk te laten vloeien. dat is, dat is heel moeilijk. Um, korte hoofdstukjes vind ik, vind, ik, nee, vind ik niks op tegen hoor. Maar. <laughs> ik vind dat, bijna of vind ik dat niet zo. zou ik niet zo trots op zijn zelf. Als ik ja. die haktak uh, korte hoofdstukjes had. Het is grappig, want voor een lezer betekent een hoofdstuk lang niet zoveel. als voor jou blijkbaar als schrijver. Ja, al, helemaal waar. Ik, het kost me ook even voordat ik erachter was... dat het niet zo erg zou zijn als een hoofdstukers een keer 7000 woorden was. Of zelfs vijf. Dat je dat als lezer ook ook getest in een andere boek... Of, of dat nou was opgevallen of niet. Ik dacht dat iemand dan zou denken van wat onevenwichtig zeg. Dat dacht ik in het begin hè? Want ik moest het, het wiel ook nog uitvinden. Ik had nog nooit een boek geschreven. en Dat zijn dan van die rare hang-ups waar je eigenlijk een beetje van moet genezen. En je hebt gelijk. Een lezer heeft vaak helemaal niet in de gaten dat hij aan een volgend hoofdstuk zit. Maar binnen die structuur bouw jij je boek op. Daar ben je nu ook mee bezig. Uh, betekent dat dat je dan op je computer hoofdstukken hebt? Of Ik wil weten hoe het er fysiek uitziet aan jouw werktafel. Ik heb uh, een laptop beneden in de woonkamer staan. En uh, ik heb altijd hetzelfde lettertype. Welk? California uh, FB heet dat. Uh, 17 punts. En dan heb ik mijn scherm op 95 staan, niet op 100. Want dan is hij heel lekker, dan ziet hij er heel lekker uit. Uh, en dan één grote hoofdstukcijfer uh, erboven. Een 1 in dit geval nog steeds helaas, een heel sadistische 1. En dan uh, kan ik vooruit. Het ziet er precies dezelfde uit als uh, Bonita F. eruit zag. Uh, en ik werk gewoon beneden. Maar dat klinkt een beetje toch alsof je gewoon bij hoofdstuk 1 begint... en dan ziet waar je uitkomt. Nou, ik ben wel iemand die van A tot Z het uh, opschrijft. Maar ik denk wel vooruit, heel sterk. Ik weet wel al uh, hoeveel. Ho het worden nu zeven hoofdstukken. Het wordt verteld door één jonge man. En uh, er komen drie andere vrouwen tussendoor, allemaal één keer. Dat is de structuur uh, op zijn simpelst, zeg maar. Maar wat er ook precies gaat gebeuren, enigszins heb ik wel uitgedacht. Maar dat wordt pas ingevuld als ik er eenmaal ben. Maar ik kan niet bijvoorbeeld hoofdstuk 7 alvast gaan zitten schrijven of zo. Of hoofdstuk 5. Het moet wel, het moet helemaal kloppen al. Dus het is een vrij organisch proces eigenlijk bij jou? Ja. Nou ja, een beetje ambtenarij is het ook wel. Het probleem van het herschrijven is dat je dan iets voor de 38e keer terugziet. 17e keer, de 16e keer, echt heel vaak. En dat je dan, dan kan het je zo... ...muf en oninteressant en, en, en slecht voorkomen... ...dat, je, dat ik een, een methode heb ontwikkeld om dan uh, erachter te komen dat het klopt. Wat ik dan deed was... Uh, ...dan pakte ik bijvoorbeeld uh, hoe dat, uh, de correcties uit de kast... ...van uh, Friends, dat is dus een boek... ...als je hem om vier uur s'nachts wakker maakt en ik moet het lezen... Dan, dan, ...dan vind ik het prima om het te lezen, dan vind ik het heel mooi. En dan ging ik een heel goed stuk pakken van twee bladzijden... ...en dan ging dat gewoon één keer lezen, twee keer lezen drie keer lezen, tot zeventien. Echt, heb ik echt gedaan. En wat je dan ziet gebeuren, is dat het onder je ogen ontbindt. Uh, wat je eerst zo fantastisch vindt, dat vind je de vierde keer uh, te doen. En uh, de zesde keer, daar heb je er eigenlijk al geen zin meer in. En bij de veertiende keer zie je niet eens meer wat je er goed aan vond. Dat is heel gek. Dan, dan lijkt het of die woorden geen verband meer met elkaar hebben. En dan is de hele rekte uit. En dan... Dan dacht ik bij mezelf, toen ik dat eenmaal door had, dat het zo weer, dat zou wel aan de hand zijn. En je moet je dus indenken dat iemand wat jij al A zelf bedacht hebt, B 15 keer hebt uitgeprobeerd, C16 keer hebt aangescherpt, dat iemand dat voor het eerst ziet. Want daar gaat het om. Jij hebt het maar één keer gelezen, bijvoorbeeld. Je hebt met me het gelezen. Eén keer terwijl ik het helemaal heb uitzitten kauwen. Geen wonder dat je dat soms, ja, echt vreselijk vindt zelf. En... Ja, dus dat was ook, je, je hebt goede methodes gevonden om jezelf uh, gerust te stellen en er doorheen te slepen. Ja, ja en dat was ook heel noodzakelijk. Want uh, dat, het is een soort uh, poel van, uh, van chocola, van, van modder waar je in wegzakt zou eens in het, twee dagen. En als je er te lang in blijft zitten, uh, dan, dan kom je vast te zitten. En dan stolt dat. En dan, dan, dan, dan, dan houdt het op. Dan schrijf je ook niet verder waarschijnlijk. Dus je moet een, een methode hebben om jezelf als een soort bron van muntschauzen uit, uit die direct te trekken. En uh, ja, dat, dit, dit werkte bij mij het beste. Als ik in dit tempo werk, dan heb ik eens in de drie, vier jaar een boek. En als uh, lente, als ik tachtig word, dan kan ik er... Hoeveel? Ik ben nu... Dan kan ik er nog tien schrijven of zo. zien ze heel veel eigenlijk. Of ze moeten dunner worden. Of poëzie. Haiku. Nee, maar uh, het, het volgende boek gaat natuurlijk... Ja, mensen voelen altijd heel erg de druk bij het tweede boek. Daar gaan we het niet over hebben, want dat, dat weten we dan langzamerhand wel. Dat voel jij natuurlijk ook. Maar van, hè? daar hou je van? Ja, ik vind druk echt uh, onmisbaar eigenlijk. De eerste keer had ik de druk van uh, dat iedereen uh, het raar vond... dat ik mijn baan had opgezegd en uh, zoveel geld had getoucheerd, het voorschot. Een uh, voorschot van hoeveel ook weer? Uh, 35.000 euro, uh, zonder dat ik nog iets geschreven had. Dus dat leverde heel veel druk op bij mij. Vond ik lekker. En nu is het druk dat iedereen denkt van nou, nu moet even kijken of het, niet, uh, of het een toevalstreffer was of niet. Dat vind ik ook wel druk opleveren. Maar zonder zou dat, is wel gevaarlijk geen druk. Gevaarlijker dan druk. Hoe ga je daarmee om dan met dat soort dingen? Nou, wat, wat mensen wel eens vergeten, of iemand wel eens vergeten, is dat als je uh, een baan accepteert, gewoon voor een baas, dat is pas druk. Dan heb je dus elke dag van die lui die op je vingers zitten te kijken. Elke maandag moet er resultaat zijn, daar word je op afgerekend. Je zit in een hiërarchie. Je krijgt opdrachten van anderen waar je niet om gevraagd hebt. Kijk, ik vind het ook eigenlijk nog wel meevallen met de druk. Maar je krijgt als je bij een baas werkt op een accountantakkoord, het kantoor... <kijkt> krijg je niet uh, uh, recensies in de krant bijvoorbeeld... Ja, dat is waar. De, de, de manier van afrekenen uh, als je een boek geschreven hebt... is wel wat openbaarder en soms ook wat harder. Tuurlijk, het afbreukrisico is groot omdat het in het openbaar uh, zich afspeelt. Maar ik vind kritiek uh, goed, want, want je steekt ook je nek uit... en je wil ook graag een prijs krijgen als het even mee zit. Dus je vraagt ook om, om, uh, ja, om op je broek te krijgen als het niet zo goed is. Het hoort erbij. Mm. Let's <laughs> see. a wonderful life, Sparkle horse. We rijden terug van oost naar west. Van Inschede naar Amsterdam, Haarlem. We hebben het gehad over Bonita Avenue. We hebben de campus bekeken. Peter, laatste vraag. Hoe ziet de dag van morgen eruit? Ga je werken? Jazeker. Ik, uh, ik ga morgen vroeg opstaan. En dan uh, ga ik verder bij... Ik heb een vers begin geschreven of bedacht... ontworpen voor het nieuwe boek... En daar heb ik nu twee alinea's van staan. En daar ben ik heel enthousiast over. Maar ik weet dat je dat enthousiasme niet uh, al te lang uh, in de ijskast moet laten liggen. Uh, dus het is nu nog vers. En dan ga ik morgen snel door. Uh, ik heb wat details in mijn hoofd zitten die ik ga gebruiken. En ik hoop dat ik dan uh, weer een paar alinea's uh, verder kom. Want hoeveel uh, woorden schrijf je ongeveer per dag? Nou, ik had uh, toen bij Bonita Avenue had ik, in het eerste jaar had ik 500 woorden als uh, minimum. Uh, en dat heb ik weten op te schroeven tot 750. Uh, dus gemiddeld zo'n 750 woorden per dag. Maar daar zit ik nou nog niet op hoor. In die opstart is het echt 300 of zo. Het hangen en werken. En die 750 woorden per dag, uh, ga je daar dan nog uh, in, in uh, redigeren? Ga je die nog redigeren? Of, of is, is, zijn die ook al helemaal perfect, zeg maar? Nou, ik denk dan dat ze vrij perfect zijn. De volgende ochtend blijkt dat het natuurlijk niet zo te zijn. En dan uh, knoei ik er nog een beetje aan. Dan trek ik ze eigenlijk uh, strak. En dan zijn ze best goed. Maar dan bij de echte revisieronde kan het best zijn dat die hele 750 woorden nog helemaal verdwijnen, bijvoorbeeld. Wat natuurlijk wel frustrerend is. Ja. Maar dat is wat je morgen gaat doen en je gokt op twee alinea's. Ja, en dan heb ik in totaal vier alinea's van de, wat zullen er zijn? Zesduizend of zo die ik, die ik nog moet. Dus het is nu ook een hele sombere aangelegenheid eigenlijk. Opstart is echt het allerergste wat er is. Succes.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 Geluisterd naar een aflevering van Zomeravonden met de schrijver Peter Buwalda. Hij won vorige maand de Academica Literatuurprijs 2011... met zijn zeer overtuigende debuut, getiteld Bonita Avenue. Op dit moment is hij daarmee tevens genomineerd voor de ACO Literatuurprijs 2011. Lotje IJzermans was in gesprek met Peter Buwalda, die op 31 oktober gaat horen of hij ook winnaar wordt van de ACO Literatuurprijs. U kunt het programma De Avonden van de VPRO doorgaans beluisteren op werkdagen. Tussen 9 en 11 uur in de avond op Radio 6. Dit is Radio 1. U luistert naar Nachtvluchten bij Max. Alle informatie over onze uitzendingen, die vindt u op onze site. Dat adres is nachtvluchten.fm. Dus informatie over onze uitzendingen en u kunt daar ook de verschillende uren terugluisteren. Dat vindt u allemaal op nachtvluchten.fm. Ook de samenstelling van ons programma staat erop vermeld... maar dat kunt u tevens bekijken op teletekstpagina 331. En wilt u ons op een andere manier bereiken... dan kan dat via een ambachtelijk geschreven brief... richting nachtvluchten bij Max, postbus 518, 1200, Alpha Mike in Hilversum. We zijn toegekomen aan het laatste uur voor deze week. Een aflevering in de Vitale Vrouwenmaand. En daarin een wel heel mooie actuele aanleiding... voor de dame van Formaat, die daarin te gast is... de beeldend kunstenaar Gertie Bierenbroodspot. Vanavond, of eigenlijk moet ik zeggen vanmiddag... opent haar expositie in de Moran Galleries in Amsterdam. En op dit moment is er ook een expositie te zien in slot Zeist... En die loopt nog tot en met 31 december 2011. We zijn heel erg verheugd met haar komst sowieso... en we willen natuurlijk zometeen alles weten van haar en haar creatieve leven. Maar nu ik toch nog heel even de tijd heb... gooi ik alvast één keer de prijsvraag erin. U kunt namelijk kans maken op een van de drie exemplaren van het boek Presence of the Past van Gertie Bierenbroodspot. U dient daarvoor de volgende vraag te beantwoorden. In een tot de verbeelding sprekende antieke stad in Libanon werd Gertie Bierenbroodspot benoemd tot ereburger. Welke stad is dat? nog één keer de vraag In een tot de verbeelding sprekende antieke stad in Libanon werd Gertie Bierenbroodspot benoemd tot ereburger welke stad is dat U kunt meedoen via onze site nachtvluchten.fm u vindt daar de link met prijsvraag Gertie Bierenbroodspot maar u kunt uw oplossing natuurlijk ook sturen naar Nachtvluchten bij Max Postbus 518 1200 Alfa Mike in Hilversum. Meedoen kat, kan tot en met dinsdag 25 oktober 2011. En de prijswinnaars ontvangen natuurlijk bericht. Dus u kunt kans maken op Presence of the Past. Nou, dit waren alle mededelingen tot zover. We gaan luisteren naar een kort journaal. En daarna zit hier tegenover mij Gertie Broodspot. Tot zometeen.